11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een jongen van 17 uit Veendam is vannacht om het leven gekomen... toen hij op de Provinciale Weg N33 fietste. Volgens nog onbevestigde berichten werd hij door twee auto's geraakt. Langs de autoweg in de buurt van Nieuwe Diep loopt een fietspad. Waarom hij toch op de rijbaan voor de auto's fietste, wordt onderzocht. Verwacht wordt dat het kabinet vandaag besluit dat de middelbare scholen over een week weer helemaal open gaan. De leerlingen hoeven dan onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden. Vanmiddag is er weer katshuisoverleg tussen de meest betrokken ministers en deskundigen van het Outbreak Management Team. Op dit moment zijn de middelbare scholen maar gedeeltelijk open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd fysiek les. Verder zitten ze thuis achter de computer. Onderwijsminister Slop noemt het in het belang van de leerlingen dat de scholen weer helemaal open gaan. Boodschappen waren in het eerste kwartaal 3 tot 4 procent duurder dan een jaar eerder, meldt marktonderzoeker GFK. Er waren uitschieters bij van 9 procent. Vooral vlees, salades en brood stegen in prijs. Ook bier, diervoer en bosjes bloemen werden duurder. Volgens GFK is een deel van de prijsstijging te wijten aan de coronapandemie. De Chinese Marsverkenner rijdt voor het eerst rond op Mars, meldt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Afgelopen nacht reed het karretje weg van het landingsvaartuig waarmee het vorige week zaterdag aankwam. De hoop is dat het karretje de komende 90 dagen zoekt naar tekenen van leven op de rode planeet. De rover zal onderzoeken of er sporen zijn van ondergronds water en ijs en ook gegevens terugsturen over de atmosfeer. Dan is weer nog, bewolkt en regen en vrij veel wind. Later ook zon, maar ook nog een bui en het wordt een graad of 13. Morgen wat zon en buien, veel wind en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer langs de kust en rond het IJsselmeer... de komende uren nog rekening houden met zware windstoten. Verder landinwaarts zijn het vooral de windstoten tijdens buien die hinder opleveren. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu. Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Een hele, hele, hele, hele goeiemorgen. Ik ook wel eens dat ik geen politiek doe, moet je kijken nou. We zijn Zeer goedemorgen. Wij gaan vandaag goedemorgen zandvoordoen doen vanuit de studio aan de Tolweg. Daar gaan we het allemaal over hebben. Vandaag we gaan het hebben met mevrouw Verheij en meneer Drommel. over afsplitsing VVD en als onafhankelijke wethouder. Dit doen wij achter elkaar door. Omdat de dames en heren om half twaalf elders moeten zijn. Daarna gaan we praten met Gert-Jan Bluis, de wethouder over provinciegelden voor woningbouw. In de tweede uur praten we uh, met Monique Barne... die gaat wandelen voor Liam. Die is vannacht om uh, 0.00 vertrokken. We zijn benieuwd waar ze uh, is. GroenLinks komt op visite met Karim El-Kabali... en de heropening van het HDMZ met Mar Marcel Elsjan op Wipper... is het afsluiten van deze dag. De techniek wordt gedaan door Pim Groof. De muziek is uh, bij elkaar gezocht door Jelmer Koper. En hier en daar is er een zongfestival-klassieker. Uh, de redactie en ook mede-presentator is Gert van Kuik. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie veel luisterplezier. Mevrouw Vrij, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Drommel, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Het is in ieder geval weer dus aardig om mensen in de studio te hebben. Uh, normaal treffen we elkaar bij Hoogland. En uh, dat is natuurlijk ook alweer uh, ruim een jaar geleden. Um, er is nogal wat gebeurd in de afgelopen veertien uh, dagen. Het begint allemaal op uh, 8 mei met een uh, verklaring van de VVD. Tenminste van twee uh, leden van de VVD die zich afsplitsen. En uh, op 8 mei komt een uh, verklaring van, uh, van u. Uh, bestuurskies is afgewend, hij en Drommel steunen de coalitie. Um, wat ik eigenlijk naartoe wil is uh, de, re de reactie van u als eerste, meneer Drommel. Ik lees hem even voor. Een... Uh, ik blijf de coalitie steunen als liberaal in hart en nieren. Ik geloof in de kracht van dialoog en vind het laf... dat mijn partijgenoten de handdoek in de ring gooien. Nog geen jaar na het sluiten van deze uh, verkiezingen in zicht. Het is moeilijk om maar mee te gaan... in het ondoerdachten van Hendricks en Geurensen, die zonder enigszins de gevolgen van dergelijke zin kunnen motiveren. Um, hoe bent u op deze zinsneden allemaal gekomen? Uh, um, het is, u heeft dat beleefd, maar u, u uit het zo? Ja, maar dat, zou, ben, dat ben ik echt niet meer hoe ik op die zins ben gekomen. Dat, dat is natuurlijk heel veel ook impulsief. Dat kan haast niet anders, want ik schok ontzettend van die situatie. Uh, en dan denk je van, goh, wat, is, wat gebeurt hier allemaal? En dan denk ik van, er zijn maatregelen. Men doet iets, men neemt een besluit. En dat is mijn eerste impuls van, hé, hey, dat is niet echt uh, goed nadenkend geweest. Mm -hmm. En hoe, de, hoe ik daarop kom, gewoon omdat je, denk ik, vermoed ik, een denkend mens bent. Ik heb, hoe vaak heb ik al denk ik gezegd. Nou, omdat ze dus de beslissing niet kunnen motiveren ons, u. Nou, vooral dat. Um, dat bracht mij natuurlijk ook aan het twijfelen. Want ik, ik heb voordat men met het besluit <coughs> kwam, ging me al zeggen van... ja, ik trek ons terug, we trekken ons terug uit de coalitie, dan wil ik toch wel weten waarom. En wat dan? En dat bracht mij eigenlijk toch tot een... Uh, door de situatie zoals we nu zitten. Kom ik zo nog oh, je... even terug. <coughs> Mevrouw Verhey, die uh, sluit zich hierbij aan, stond voor het is gebaat bij een stabiel bestuur. het algemeen blijf ik mij vanuit de liberale beginselen inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben trots wat ik heb bereikt met de corona-herstelplan, centrum, economische visie en parkeerbeleid. Ook in de komende maanden kunnen wij nog belangrijke stappen zetten. Uw reactie? Ik vind het heel erg belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen. En het, naar mijn idee was het ergste wat had kunnen gebeuren... dat we weer een, een bestuurlijke crisis hadden gehad. Want dat zou betekenen dat Zandvoort nou, wederom onbestuurbaar zou zijn. Dat er geen besluiten uh, zouden genomen worden. Uh, en dat we dus ook problemen niet hadden kunnen oplossen. Want dan heb je eigenlijk weer geen bestuur dat kan rekenen op, op een meerderheid. Mm -hmm. Dan was er weer een wissel geweest ook uh, in het college of meerdere. En uh, dat vind ik allesbehalve een goede situatie voor Zandvoort. Zand, wat dat betreft sta ik echt achter die woorden... dat Zandvoort gebaat is bij een stabiel bestuur. Je zou je af kunnen vragen of nu uh, de beide VVD-leden zich afgesplitst hebben... of je nu een stabiel hebt. In elk geval is het college... Uh, kan nog überhaupt besturen. Er is steun vanuit de meerderheid van de raad. En dat het allemaal niet ideaal is, daar kan ik me nog wel wat bij indenken. Hmm. Maar in elk geval kunnen we nu wel vooruit. U uh, geeft in beide verklaringen het liberalisme uh, toch een beetje de voorduw. Liberaal in hart en nieren. Uh, u ook, liberale beginselen. Verliezen we dat nu deze, uh, bij deze twee uh, uitreders van de VVD... of blijven die ook liberaal? Kijk, uiteindelijk... en nou ja, ik, ik kan alleen voor mezelf spreken natuurlijk... Mm -hmm. hè, maar ik ben natuurlijk al, al, al bijna twintig jaar lid van, van mijn clubje... en dat je überhaupt lid wordt van de VVD... is omdat je liberaal bent. En dat, dat zit er gewoon uh, ingebakken. Los van hoe het, hoe het formeel allemaal zich uh, uit... en, en wat de, de partijregels precies zijn... Dat zijn opvattingen die je hebt over hoe je nou ja, de maatschappij, je dorp, je mm -hmm. omgeving zou moeten besturen en inrichten. En dat, dat is niet door deze gebeurtenis opeens weggepoetst of weggeveegd. Bij niemand dan. Dat denk ik. Um, meneer Hendrik wilde niet terugkijken, maar het kan niet anders, meneer Drommel, Rommel, dat, dat dit al een tijdje rommelt. Uh, u heeft al eens een keer gezegd met pijn in mijn hart heb ik meebesloten met de fractie. Uh, dat is al een tijdje geleden. Het kan niet zo zijn dat het van vorige week vrijdag is. W wanneer, kunt u mij me meenemen in het proces... hoe dat nou uiteindelijk tot dit komt? Nou, ik ga u verrassen, Ben. Het is wel zo dat ik wel verrast was. En als je nou teruggaat in de situatie... wanneer is nou die, uh, die verrassing begonnen, wanneer is dat opgebouwd... dat is heel erg moeilijk, want het is natuurlijk constant. Daarom is het ook een liberale club dat je in discussie bent met elkaar... dat je aan het debatteren bent... We hebben geen strakke partijdiscipline. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden, voor onze eigen inhoud. Met het beginsel natuurlijk voorop. En dan kan je niet zeggen van op dit moment is het begonnen. Of op dit moment is er een zekere wijziging ontstaan. Nee, dat, dat heb ik eigenlijk niet. En dat is dan nou net hetgene waar het bij mij ook wringt. Maar Het, het, het, het is echt te duiden van dit is het. Het gaat er bij mij niet in dat, dat uh, ineens een persverklaring komt van uh, mevrouw Gunnson en Hendricks en u van niks weet. Op dat ogenblik wist ik het natuurlijk. Maar ja, maar de pestvergadering was en, geen verrassing. Wat is er in die week daarvoor? Is daar niet over gediscussieerd? dan? De week daarvoor is er over gediscussieerd. En die week daarvoor had ik ook bedenktijd. Want ik, ik had natuurlijk de situatie van... ga ik mee of ga ik niet mee? Ja. En dat was een hele moeilijke week. Want dan zit je in een situatie dat je denkt van... goh, als ik meega dan, dan valt alles uiteen. En wil ik dat? Dan ga je afstemmen met leden die je kent. Je gaat mensen bellen, je gaat alles raadplegen. Vooral de achterban. En dan kom je tot situaties dat, dat jij eigenlijk de, enige, de, enige, de eerste bent die die vraag stelt aan anderen, aan ja. leden. En dat dit was voor mij eigenlijk al duidelijk van... goh, ik ben zeker ook de kerk de eerste die hierover gaat praten ja. met leden. En dat verwonderde mij ook bijzonder. En dan kom ik door het voorbeeld met twijfel niet oversteken. Ja, maar die, nee, kreeg, ook <laughs> ja, nee, maar die kreeg ik natuurlijk ook teruggespeeld, die bal. Uh, ja, dat is de commissieverhaling. Maar ik blijf dat zeggen. Uh, kennelijk hebben anderen geen twijfel, maar ik wel. En ik steek daar niet over. Nee. En ik vind het ook, net zoals uh, Ellen zegt, mevrouw Verheij, de wethouder... de continuïteit hm. van wordt en het bestuur is hierbij gebaat... door hetzelfde te doen wat je nu doet. Mm -hmm. En waar hebben we het eigenlijk over? Wat is nou het criterium waardoor het zover is gekomen? Want dat was uw vraag ten diepste, vermoed ik. Jazeker. En um, het ging over parkeerplaats... Het ging over uh, financiële middelen bij uh, de fusie. En het derde punt heb ik hier ook erg opgeschreven over de belastingen. Dat ze waren volgens de persconferentie de items waardoor men is afgesplitst. Als dat nou de items zijn, hè? stel nou eens dat er veel te weinig parkeerplaatsen kwamen. Dan ga je daarover discussiëren, je gaat debatteren, want dat is net het criterium waarvoor je in zo'n raad zit. Maar daar is toch ook over gediscussieerd? En kwam, ik was woordvoerder van het item en dan kom ik tot dat door die oplossing die het mee door de wethouders aangereikt. En ik vond het dan een goede oplossing. De heer Van Haafden bood mij een gelegenheid aan... door te zeggen dat de parkeerplaatsen worden gehandhaafd. We gaan ook, en dat kwam dan via Verheij... door de extra parkeerregelaars uh, komen bij die dagen... dat het extreem druk is. U weet wel uit voorbeelden dat, zeker met Bruinsheel... kwamen er opeens 200 parkeerplaatsen meer... omdat het met gewoon veel... Uh, ja, uh, met veel meer inzicht, die maar eens gingen parkeren. Men vroeg wanneer gaat u weg? Hmm. Nou, ze gingen stapels weg, dus die kon helemaal achteraan staan. Je ging toen op dat ogenblik vier mensen op een drie, zes bank plaatsen. En dat is weer het idee. En dat is eigenlijk ideaal. Waar discussie je dan over? Nou ja, dat is dus één item. Uh, en en uh, hier zegt de CDA bijvoorbeeld over: de waarheid over parkeren is dat de anders dan de VVD stelt, het totaal aantal parkeerplaatsen zal er niet gelijk blijven, maar zal toenemen. Is die bewering juist? Ja. En dat heeft ermee te maken dat we eigenlijk voor het eerst sinds jaren... natuurlijk overgaan naar de herinrichting van een nieuw parkeerterrein. Wat we hebben omgedoopt tot de Noord. En dat is bij het circuit en het voormalig zanddepot. En dat betekent dat we er gewoon 600 parkeerplekken bij hebben. Juist ook om onze toeristische bezoeken bijvoorbeeld op te kunnen vangen. Dus deze reden vervalt? Wat mij betreft zeker. Belastingen? De belastingen zouden verhoogd zijn, de gemeentelijke belasting volgens uh, de persbericht CDA. De waarheid over belasting is dat er, anders dan de VVD stelt, geen belastingverhoging zullen plaatsvinden. Is dat juist? Als de CDA dat zegt, moet ik dan zeggen dat het onjuist is? Nou, u zit in die onderhandelingen. Nee. Ik niet. Nee, maar het is zo dat CDA bijzonder goed de waarheid spreekt en het is dus helemaal juist. Dus die vervalt ook al? Het zwijt me juist niet, ja. De kosten over de ambtelijke samenwerking, er is heel veel over te doen geweest... Hè? ook over uh, de motie uh, die toen uh, over het onderzoek... dat er moest gekeken worden of het nou werkelijk zo is... die wordt ook aangehaald. De waarheid over de kosten van de ambtelijke samenwerking... anders dan de VVD stelt... is dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn in het coalitieakkoord... waar de vvd fractie zijn handtekening onder zitten. En is steeds binnen dit kader gewerkt en gehandeld... Het klopt dat er duidelijke afspraken uh, zijn gemaakt. En daar hebben we ook uh, naar gehandeld. Dat is ook altijd de insteek geweest <kijkt> van de gesprekken met Haarlem. Maar wat ik ook nog wel belangrijk vind om te noemen... is het onderzoek dat men gevraagd heeft ook naar het alternatief. Um, dat, is, nou, dat is een stukje huiswerk. Dat zullen we linksom of rechtsom een keer moeten doen. Mm -hmm. Dus op het moment dat die motie ook werd ingebracht door de OPZ... heb ik ook onmiddellijk gezegd... Ik vind dit een goed idee. Dit is een stuk huiswerk dat we met elkaar moeten doen. Omdat er ook allerlei beelden uh, over zijn. En we weten eigenlijk ja, helemaal nou. niet wat is nou juist. In heel standwoord zijn er heel veel verschillende beelden over. Exact. De een zegt, nou, maak je niet druk. Dat mm. ontvlechten is zo gepiept. Mm. En de ander zegt, jongens, dat kost ons 15 miljoen. <coughs> nou, en, uh, we, Maar we weten het niet. Trek dat maar eens boven dus, dus laten we dat dan ook onderzoeken. En ik ben daar niet... Uh, Zeker niet voor gaan liggen. Sterker nog, ik heb een elegante oplossing daarvoor bedacht. Er is ook een raadsbegeleidingscommissie... die uh, meedenkt ook bij de rijkwijde van dat onderzoek... bij het bureau, et cetera, onderzoeksopdracht. Dus ik denk dat, dat, een goed, ja, dat we dat goed hebben aangepakt mm -hmm. uh, met elkaar. Um, en dat is ook belangrijk, want het is echt een heel belangrijk thema. Uh, en het is heel belangrijk ook... Nou ja, in praktische zin ook voor zaken als dienstverlening... en voelen mensen zich gehoord... Dus dan moeten daar met elkaar ook scherp op blijven. Ja, dan moet ik toch constateren dat het uh, de persbericht niet erg juist is. Van de VVD-afsplitsing. Nou, komt... U glimlacht wel, maar u geeft geen antwoord. Nee, ik heb ook geen vraag gehoord. Uh, nou, dus ik, ik, ik, ik, als ik dat zou horen naar uw antwoorden... dan uh, uh, gaat die persconferentie gewoon uh, niet de waarheid spreken. Hij heeft niet de waarheid gesproken. Ik denk dat je bij ons niet op een leugen kunt betrappen. Uh. Nee, uh, wat ik bedoel, ik heb een persbericht gelezen van de afspraak van de VVD. Daar staan drie dingen in die hoofdzaken zijn. Ja. U weerlegt nu, alle twee, drie hoofdzaken, dat het dus nu waar is. En niet alleen wij leggen dat. En de ik CDA zegt ook. De CDA ook. Ja. En u heeft vast maar dat is toch weer... heel vreemd dan? Ja, maar, maar weer, uh, Ben, uh, wij vinden het ook vreemd. Nou, dan moeten we toch nog maar een keer met uh, de dame en heren praten om dat uh, uit te leggen. Nou, ik denk dat dat ook niet zo verschrikkelijk relevant is. Ik denk dat we dat vooral in deze situatie verder moeten. Oké, okay, we, we moeten ook verder. En die kant wil ik ook op, hè, gezien ook uw uh, drukke schema van uh, vandaag. Maandag 11 mei is er een uh, VVD-ledenvergadering geweest. Bent u daar aanwezig geweest? Ja, It, ja en, en het was niet een formele vergadering... Dat is echt een toelichting van de leden Hendricks en Geurilsson aan onze leden. Um, waarom zij uh, tot dit besluit zijn gekomen. Um, dus het was niet een, een formele vergadering, maar er was zeker een bijeenkomst. Heeft u daar ook een zegje kunnen doen? Um, ik heb me daar terughoudend opgesteld. Ik ben weliswaar VVD-lid nog steeds, ook lokaal lid. En ik zit er ook, vind ik, voor de VVD in de raad. Maar ik heb het besluit die genomen door te stoppen. Dat heeft uh, de heer Hendrik staan en mevrouw Keurinsson. Ik hoor u zeggen, ik zit nog inderdaad ook als VVD, maar u bent Nulijs Drommel. Ook ja. al staat er op de site nog steeds de VVD. Fractiedrommel. Fractiedrommel? Ja. Oké, okay, maar dat is dus niet uh, geleerd aan de VVD. U draagt het gedachtegoed mee, u hebt het coalitieakkoord getekend en u gaat daarin mee. Ja. Alleen doet u dat nu op eigen doft? Ja, precies, Ben. Het, het, is, het, is, het is heel lastig om dit uit te leggen, maar ik vind dat je dat fantastisch doet. Uh, het, het is niet anders. De meerderheid van de fractie, dat is Hendricks en Keuransson, zijn hebben zich afgesplitst, mm -hmm. waardoor ik als minderheid geen fractielid meer ben. Nee, dat moet je alleen door. Dat moet je alleen door. Ik ben dus geen lijstdrommel. Lijstdrommel suggereert dat je dan nog meerdere mensen... op die lijst zou kunnen plaatsen of achterhand houden. Ik ben absoluut gewoon zelfstandig. VVD'er. Ik ben ook niet lid van een andere partij. Zit niet namens een andere partij... Ik zit gewoon namens mezelf als VVD-lid. Daar kom ik het... straks nog even op terug voor de toekomst. Dat is een op mooi op hoe idee. Hoe ik dat nu verder moet doen. Ja. Um, die vergadering of die, die informele vergadering is geweest. Iedereen heeft daar wat kunnen zeggen. U heeft ze wat teruggehaald opgesteld. Uh, wat mij verbaast is dat daar... Want iedereen in zand voor die politiek uh, geïnteresseerd is... die weet dat die vergadering geweest is. Maar er komt geen verklaring van het uh, bestuur. Waarom niet? Uh, dat is ook een vraag die u aan het bestuur kunt stellen natuurlijk. Maar ik denk, net zoals Ellen al zegt, het was niet een verklaring voor anderen. Het was een verklaring uitleg aan de leden waarom zij dit besluit genomen hebben. Ja, dat, is, dat is mooi, maar uh, de zandvoorders lopen uh, mee met de politiek. Dus die denken, ja, dat drommelt hier, dat drommelt daar. Er is ook <lacht> een ledenvergadering, maar we horen niks. Nee, dat, ja. dat vindt men toch wel een beetje vreemd. Ja, ik, ik, ik, en ik moet dat ook zeker aan uh, mevrouw van de Broek vragen. En ik denk aan, aan mevrouw Broek, ja? Jacqueline. Ja? Uh, en misschien dat ze volgende week uh, tijd hebt om, uh, om te komen. Ja, wij, wij doen het zelf ook, uh, daar ben ik ontzettend blij mee, met de Sanderse krant. Want die schrijven natuurlijk best goed nieuws. En trouwens u zelf ook. Sorry, ik schrijf niet. Nee, nee, maar u, u, u brengt goed nieuws. Uh, het nieuws goed. Nou ja, uh, de mensen in Zandvoort hebben dus, vind ik het recht om het van twee kanten te zien. Ja. Ja. En vandaar verbaast mij dat de VVD dat niet laat zien. Hm. Nou, ja. Nou, ik denk dat het ook belangrijk is. Kijk, uh, meneer Hendricks en mevrouw Geurison hebben een besluit genomen. En meneer Hendricks heeft dat besluit ook toegelicht vorige week. En door hun besluit hè, hebben wij ook een beslissing moeten nemen. Um, en dat, dat, dat is ook... Nou ja, in alle eerlijkheid niet, allemaal niet makkelijk geweest of leuk geweest of dat soort zaken. Maar wij zijn hier nu natuurlijk vandaag primair om ons, onze keuze ja, toe ja. te lichten. En ik vind het ook wat lastig soms om, om ja, in de gedachtes of namens iemand anders te spreken. Want ik ben hier primair natuurlijk om mijn keuze en mijn besluit uh, toe te lichten. Nou ja, die is uh, denk ik helder. Ja. Uh, u blijft staan voor de principes, dat doet meneer Drommel ook. En die, uh, het liberalisme dat is, blijft dat. Dus wat dat betreft verandert dat niet. Alleen... Um, u bent de fractie en u bent onafhankelijk geworden. Dat is nu de stelling. En dat ja. is een VVD-fractie. Ja, dus... ja, dat klopt. Want ja, om bij, de, bij de boedelscheiding, laat ik het gewoon ja, maar even zeggen, um, ja, gaat de naam VVD gaat mee met de meerderheid van de fractie. En dat, zijn, ja, dat is hoe het gaat. En uh, uh, daar hebben wij ons ook gewoon bij neer te leggen. De komende maanden gaan we nog door. Hebben we hebben nog negen maanden ongeveer tot de verkiezingen. Dus zijn er nou zaken waarvan uh, u denkt van hier gaat die fractie dwars liggen tegen een onafhankelijke wethouder... of tegen een uh, fractiedrommel? Kijk, uiteindelijk denk ik dat uh, in de praktijk in de afgelopen jaren... Uh, is er natuurlijk altijd een, een goede dialoog geweest binnen de Raad. Tussen nou ja, alle verschillende raadsleden. En mijn verwachting is niet dat dat de komende maanden heel anders zal zijn. Dus ik denk nog steeds dat er, dat er nou, tussen college en raad en tussen raadsleden onderling een goede dialoog uh, zal zijn... en een goede discussie. En dat mag ook, dat is ook goed. Dus, dus ja wat dat betreft... Uh, hoop ik dat daar toch ook wel een zekere continuïteit in zal zitten. Dat hoop ik ook, want als je eerst iets onderschrijft... en uh, daar wordt straks iets uitgehaald... en dat je kan niet ineens zeggen, ik doe het niet. Zou je denken. <laughs> Zou, je <laughs> Zou je denken. Ja, nou ja, we moeten dat gaan zien... Um, de toekomst, want ik heb nog vijf minuten volgens uw schema. Uh, negen maanden, onafhankelijk en uh, eigen fractie. Hoe dan bij de volgende verkiezingen? Uh, u bent beide nog VVD-lid. Gaat u door met, na de verkiezingen? Wilt u de verkiezingen meedoen? Uh, we zijn niet alleen VVD-lid, maar ook VVD-lokaal lid. Ja, ja. En, en, en die, in die zin. Uh, ja, dragen wij Zandvoort en de VVD natuurlijk een goed hart toe. En hoe de toekomst uitpakt... wij, wij menen daar een rol in te kunnen spelen... in die toekomst en in de VVD. Mm -hmm. En ja, het klinkt misschien wel raar... maar ook samen met Curzon en Hendricks... want wij sluiten geen deuren. Nou, meneer Hendricks zou het bijzonder vreemd vinden... als u de volgend jaar nog op de verkiezingslijst zou komen. Ja, dat zou hij best vreemd kunnen vinden... gezien zijn eigen reactie, maar... Ik heb daar geen antwoord op natuurlijk wat hij vindt. En uiteindelijk is dat ook aan de leden. Hè, om, om natuurlijk te besluiten van, van wie ze graag op de lijst terug willen zien... en welke koers ze ook voorstaan voor de komende raadsperiode. Dat, uh, dat wordt vervolgd, om het zo maar te zeggen. Dan moet ik de conclusie trekken dat u uh, beide kandideert... om uh, weer op de kieslijst te komen van de VVD. Die ambitie heb ik zeker. Dan is er een, uh, een herenakkoord binnen de VVD. En ik heb dat ook uitgezocht. En uh, ik zal hem even lezen. Het betreft leden van het netwerk die tevens lid zijn of zitting hebben in een andere partij als de VVD. Binnen de gemeenteraad of een bestuur. Er wordt overeengekomen dat het lid niet aanwezig is en ook geen stem uitbrengt. Bij samenstelling van de kandidaatlijst voor de gemeenteraad. Het vaststellen van het verkiezingsprogramma op VVD-vergaderingen waarbij politiek-sensitieve zaken... binnen de gemeenteraad kunnen worden besproken. Hoe match je dat dan uh, als fractiedrommel? Nou, ik ken het Centrum Mensenklima natuurlijk ook. Ja, ja. En dat is ook hetgeen waar ik steeds uh, aan gedacht heb... toen ik dit besluit ook nam. Dat ik geen lijstdrommel ben, maar een fractiedrommel. Ik ben dus niet lid van een andere partij. Zit ook niet lid, zit ook niet in het bestuur van een andere partij. Uh, praat ik dames naar een andere partij... Ik ben nog steeds dezelfde partij die ik vertegenwoordig. Dus er is een verschil tussen fractie en partij? Jazeker. Oké. Okay. Ja. Maar dat staat ook precies daar in dat stuk wat u net voorlas, Want dat heb ik ook 27 keer gelezen. Ik drie keer. Nou, ja, maar u, u bent veel slimmer dan ik natuurlijk. Nou, dat is niet waar. Want het zijn drie regels. Maar ja, uh, uh, als ik het zo las... Dan had ik dus van, nou, uh, meneer Drommel, die uh, heeft de fractie Drommel. Dus die sluit dan zich uit dat je niet bij die uh, drie onderwerpen aanwezig mag zijn. Nee, in deze, in deze zin dus niet. Ik ben nog steeds lokaal lid. Ik ben niet lid van een andere partij, mm -hmm. wat expliciet ook daarin staat. hè? Of een ander andere bestuur. Een, een, partij, een andere partij als de VVD en binnen de gemeenteraad of bestuur... een lokale politieke partij actief zijn. Ja, bij de niet. Nou, de, de uh, fractie Drommel is dus geen politieke partij? Nee. Oké. Okay. En hoe, hoe verhoudt u dat bij onafhankelijke wethouders? Nou, de, eigenlijk hetzelfde. Want ik ben ook niet lid uh, van een uh, andere partij. Ik heb ook geen enkele behoefte <kwijnt> om een andere nieuwe liberale stroming op te richten. Hè, zoals in het verleden wel eens is gebeurd met liberaal Zandvoort. Of, of, of, maar dat is Verliem. volstrekt niet aan de orde op dit moment. Dus ik, um, ja, ik, ik, wat ik al aangaf, hè, je bent liberaal en, en vanuit het liberalisme sluit je ook aan bij de VVD. En dat zit er toch ingebakken, uh, los van de formaliteit. Maar ik ben dus geen sinds van plan om um, ja, lid te worden van een andere partij of een andere partij nou, op te dat, richten. Dat, dat en ik, ik ben na, ja, bestuurder <Gül> namens de, de meerderheid van de raad. Dat begrijp ik. Het gaat mij alleen uh, om, uh, je bent nu onafhankelijk, uh, je bent de lijst, een fractie uh, drommel. Over negen maanden zijn de verkiezingen, dus die kant moeten we toch al op. Dat gaan we niet een week van tevoren verzinnen. Nee, helemaal juist. Dus ik denk, ik schat zomaar in dat, uh, uh, en ik zie andere partijen al uh, flink aan de weg timmeren, met bloembakken en andere dingen... <laughs> Zo, dat ook. Uh, ik, ik neem aan dat, dat, jullie ook vandaag of, dat de VVD vandaag of morgen ook gaat beginnen met een partijprogramma, met een kieslijst. Dat zullen de leden moeten bepalen. Uh, wanneer gaat dat ongeveer spelen? Dat zal de komende week al gaan beginnen. Want net zoals je zegt, uh, het is ledenraadpleging, het is bestuur die keert aan het werk is. Uh, eigenlijk is het al begonnen een paar weken terug natuurlijk. Want het is niet alleen dat je de pen papier zet... maar je loopt ermee rond, zoals u dat ook al schetst. Nou, dat, dat, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus ja. je, uh, uh, je zal dan wel aanwezig moeten zijn bij die vergaderingen. Ja. Uh, u, u weerlegt wat hier staat, dat doet u ook. Dus dan nee, u... ik weerleg niet wat daar staat. Uh, u, u, u valt niet onder deze regeling. Dat zeg zeggen. ik. Oké, okay, dat doet u ook. Want juist Vanwege van nee. die regel. De regel, die is duidelijk. Ja. Alleen, u valt hier niet onder... omdat u een eigen fractie bent, u bent onafhankelijk... Dan zult u toch de komende maanden weer in gesprek moeten met de, de afgesplitste VVD'er. Nou, zeker met het bestuur. En, en met het bestuur. En ja. eigenlijk ook met, uh, nog meer nog met de leden. De VVD-leden. VVD we zijn een vereniging, zoals u weet. Ja, ja. We hebben een voorzitter. En we hebben veel leden. En de leden juist <hijst> die zijn de contactpersonen van, van, ja, van iedere fractielid. Ik wil uh, even het modder gooien op de sociale media uh, laten voor wat het is. Want dat vind ik sowieso onzin. Maar er zijn wel mensen die uh, met commentaar komen, die zeggen van nou uh, fractie uh, lijstdrommel, lijst top. En anderen zeggen van ja, wat moet die man dan nog? Uh, dat geldt ook voor mevrouw van uh, Wat vind je daarvan? Ja, ik heb uh, wel uh, heren en daar gelezen dat ik uh, me maar vooral weer moet storten op het huishouden. Uh, ja. en dat soort zaken meer. Maar dan in nou, alle eerlijkheid, aanrecht, uh, uh, ja, maar in alle eerlijkheid denk ik dat dat soort reacties en commentaar... nog het meeste zegt over degene die ze maakt. Zijn er ook commentaren die u gelezen hebt... die wel hout snijden? Die wel hout snijden? Nou, ik vind kritiek ook goed, hoor. Maar of ik daar wat wijzer van word is een tweede. En als ik dan de commentaren lees van mevrouw Kerkman bijvoorbeeld... Dat vind ik heerlijk ten eerste om te lezen. En dat snijdt naar mijn gevoel ook niet misschien altijd... want het is toch een kolom. Mm -hmm. snijdt best wel wat hout. Uh, als ik Roy Dongen lees... Dan vind ik het ook al genoeg om te lezen. Maar ook al journalistieke zaken van Piet Bom ook prachtig. Mm -hmm. Het is natuurlijk niet altijd hetgene wat je graag wil lezen. Het commentaar van de MC's krant? Van meneer Burger? Dat heb ik niet gelezen. Dat is precies andersom. Ja, het spijt, me, maar ik heb het niet gelezen. Nou, oké. Okay. U loopt niet niet, zware? Ja, ik heb het wel gelezen. Ja, dan... nee, en, en daar komt ook de misvatting <laughs> vandaan... dat ik nu opeens heel veel tijd zou hebben... voor, voor mijn gezin en mijn, mijn huishouden. En, en nou ja, dat, dat vind ik zaken die gewoon niet uh, ter zake doende zijn. En, en u mag mij aanspreken uh, op wat ik doe als bestuurder. U mag mij uit, vragen om uitleg over de keuzes die ik maak. Ik <coughs> ben altijd gaarne bereid dat te doen. In welk gremium dan ook. Maar uh, ja, ik, ik uh, pas ervoor dat mijn, mijn gezin of mijn huishouden hierin betrokken wordt. Ja, dat uh, kan ik me goed voorstellen. Je mag op de, niet op de persoon spreken als uh, de persoon. Wel als wethouder of als uh, uh, fractielid of lijstlid. Whatever. Uh, gezien de tijd, want jullie moeten weg, heb ik begrepen. Dan dank ik jullie toch voor uh, de tekst en uitleg. Graag gedaan. En, uh, nou, inderdaad, wat, wat jullie al beiden zeggen, wordt vervolgd. Zeker. Uh, ja, ja, graag. Maar het is ook een beetje afhankelijk van wat u wilt lezen... en horen natuurlijk van ons. Nou, we zijn in ieder geval bereikt. Wat beperkt. ik wil horen, dat heb ik, heb ik volgens mij bereikt. Ik had nog 30 vragen, maar uh, laten we die maar voor een andere keer bewaren. En de meeste zijn toch wel in snelle bewoordingen uh, beantwoord. Ja, zeker. En ik hoop ook dat we eigenlijk in die zin dit toch <coughs> ook wel weer <coughs> achter ons kunnen laten... en ons kunnen focussen op de inhoud... en de mooie plannen die we nog hebben voor Zandvoort. Want uiteindelijk gaat het daar ook om... Hè, dat, we, dat we met elkaar toch ons dorp ja, nog mooier maken... Nou ja, als, als afsluiting dan uh, heb ik uh, nog even toch een keer terug geluisterd naar de commissies. De beide commissies. Waar u in de eerste commissie een uh, betoog houdt voor een eenzame wethoudster. Uh, vond ik toch wel dat de beide partijen of alle partijen gewoon netjes met elkaar omgingen. Ik dank u voor uw komst. Ik dank u voor de gelegenheid. Ja, uh, dank, dank voor dank de, de uitnodiging wel. ook. Dank u wel.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 In the middle of our street our house In the middle of our house our house In the middle of our street So you you in the, the middle, middle of, of our Father gets a plate for work Mother has to do his shirt, Then she sends the kids to school Sees them off with a small kiss She's the one they're going to missin' lots of way De, de uitleg en uh, het gesprek met Hans Drommel en uh, wethouder Ellen Verheij. Gaan wij door met de volgende wethouder, wethouder Beluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nogal druk in uh, politiek land. Hè? Straks is er weer een vergadering met allerlei mensen. Ja, Er loopt ook een hoop op dit moment in, ja, in, in ons ja, ja, dorp. Ja. En, en dat moet ook, want we moet, uh, er moet een hoop gebeuren. We moeten vooruit.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 Voor met name de verbeteringen in de infrastructuur. Dus die, die, heb, die, heb al, die hebben we natuurlijk al binnengesteed een keer eerder. Dus dat gebeurt. Ja, en nu komen er weer provinciegelden. Dus dat klinkt leuk, maar dat, dat, dat, dat is dan alleen maar geld eh, voor, uh, voor feitelijke ondersteuning. Maar wat ik belangrijker vind op het geld. Want op zich zit de stad niet technicus ervoor is. Dat er nu eens een keer knap beleid komt dat we kunnen bouwen. En, nou, en wat dat is, is dat, dat beleid dan? Om. Nou, dat is het stikstofbeleid.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 wat op de schop gaat, mm -hmm. daar hebben we waarschijnlijk wel uit te ruilen. Dat is hetzelfde bij Strijder Adal. al. Bij Strijder, hè, daar, daar, doordat er een garage zat eh, in, in het benzinestation, houden we daar zelf over. En dat mogen we dan waarschijnlijk inzetten op andere projecten. Maar nou, Dit project heeft wel een grote kans ontslagen. Dus slagen. Wat dat betreft hebben we een beetje geluk daaraan dat we al gaan uitwisselen. Maar dat moet veel meer gebeuren. Want het gaat om 600 woningen en niet om 300 woningen. Dus we zullen het nog op andere plekken ook moeten verdichten. Hoeveel woningen komen er bij Hoe die Curie-Driehoek dan ongeveer? Nou, ik, ik schat zo in uh, zo'n 300 woningen. Dus we, we schieten al redelijk op, hè? want dan heb je strijder 100 woningen. We uh, de in terrein, hebben we al meer dan 100 woningen geregeld. Plus bedrijventerrein. Nou, dan komt dit erbij. Dus we zitten wel redelijk, redelijk op schema. Maar uh, we, we moeten doorpakken. En, en er is haast bij, want een heleboel jongeren.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 maar daar, is, daar is nog heel wat over te doen, hè? over scheef wonen en scheef huren. En ja, laat ja, dat ja. even in het midden. Komt er ook een anti-speculatiebeding bij, bij die nieuwbouw? Want je ziet, ja, dat is ook geregeld. Dat zit er al in, dat staat al in onze spelregels hè, voor, die, voor, die, voor die betaalbare koop. En dat nemen we ook in die anteriore overeenkomsten mee... Uh, met, uh, met, met, met, met ontwikkelaars waar wij invloed hebben. Want wij hebben invloed bijvoorbeeld als we zelf grond verkopen of dat de bestemmingspannen moeten worden gewijzigd. We hebben natuurlijk niet overal invloed op. Dat zou ja, gek zijn, want anders krijg je een, een, een, een, een situatie... dat wij dat gaan bepalen. Zo is het nu ook weer niet. Maar op, daar waar we kunnen... hebben we spelregels opgesteld... dat we dat tegen gaan. Net zoals het begrip zelfbewoning. Dat mensen er zelf moeten wonen. Dat nemen we dus ook op. Uh, vast nu in, in, in die afspraken. Zodat je dat aan die voorkant ook al uh, gewoon goed regelt. Ja, um... Ik vraag dit omdat er uh, her en der en ook in Zandvoorthuizen gekocht worden... Uh, als pand opgeknapt worden en vervolgens voor heel veel geld weer doorverkocht worden... waardoor uh, de beginnende Zandvoort er eigenlijk nooit een kans maakt. Ja, ja, maar dat kunnen wij natuurlijk niet helemaal tegenhouden. Als ik mijn woning, of jij zelf je woning verkoopt dan kan ik dat niet bij, bij, bij de wet is dat niet te regelen. Dat zou gek zijn, want het is ook een vrije markt. Maar het gebeurt wel, zeker in deze gekte die er nu is rond... Uh,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 ...dat ik wel voordelen bij heb, dat ik een grotere organisatie heb... ...waar ik veel meer kennis en informatie krijg... ...om dit soort zaken goed te regelen. Ja, dus dat ja, mag ook wel eens gezegd worden. Ja, er zijn ook partijen die denken er anders over. Ja, die denken er anders over. Die, ja, die denken alleen maar over andere dingen na... ...maar niet over het totaalbeleid... En, ...en continuïteit van je gemeente. Die is net zo goed belangrijk... ...en bij dit soort punten is dat heel belangrijk. Want anders had je dus nu nog een beleid gehad... ...met een halve ambtenaar erop... ...die geen tijd had gehad om allemaal dit soort dingen uit te zoeken. En ook te kijken van wat is nou goed voor Zandvoort. Dus ik, dat compliment geef ik dan aan die organisatie Arnhem Zandvoort. Nou ja, het zal ongetwijfeld uh, uh, in een aantal dingen goed, heel erg goed... en een aantal andere dingen minder en minder goed gaan. Dat, uh, dan moet je die verbeteren. Ja, dat, is, dat moet je die verbeteren. Dat is om het, uh, om het verder uit te zoeken. Uh, de, toch tipt u al een beetje aan uh, uh, over het wel en niet meewerken in... Uh, in de fusie van Halen, dan heb ik toch een laatste vraag voor uh, wat de afgelopen 14 dagen gebeurd is. Hoe denkt u daarover? De afgelopen 14 jaar, dat, oh, dat de VVD uh, opgestapt is. Ja, nou ja, uit, afgesplitst is. Uit, afgesplitst, ja, ja, ja, zeker. ja, nou dat ze, dat ze afgesplitst zijn, dat, dat, dat gebeurt wel meer bij de VVD, want ik, ik ken ze al, al 30 jaar. Dus toen het begon was het al aan de orde. Dus er is altijd een gezonde strijd daartussen. Tussen het bestuurlijke kant en de fractiekant. Maar in dit geval begrijp ik er echt niks van. Want, want zeker als het gaat uh, bijvoorbeeld de argumentatie dat de lasten verhoogd zouden worden. Wat trouwens ook de OPZ op Facebook roept. Dat is dus 100% niet waar. De lasten in Zandvoort zijn echt waar gehouden en die worden niet extra verhoogd. Ook de komende, komende jaren niet. En daar weet, weet de VVD-fractie van. En dat ze dat dan als argument gebruiken. Omdat in een een nota staat voor de toekomst dat we iets aan onze inkomsten moeten doen nou, daar valt uh, nou ja, zakt mijn broek echt van af dat je dat als argument naar voren durft te halen terwijl we er met z'n allen alles aan gedaan hebben, ook de VVD om die lasten zo laag mogelijk te houden is onbegrijpelijk dan heb ik het nog geen eens over die andere punten uh, maar, oké okay, ik ben blij dat er nu weer een coalitie uh, is hè, dat, er, dat er negen partijen zijn die samen verder willen en dat inderdaad, ik ook hoop dat er nu nog een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de entree en het Badhuisplein, die visies nu wel vastgesteld worden. Zodat we wel verder kunnen en dat we wel kunnen gaan bouwen aan woningen, want daar hadden we het over. Daar zijn we mee begonnen. Ik ben positief, uh, ben positief over uh, de komende negen maanden naar de verkiezingen toe. Dat we nog een hoop dingen voor Zandvoort naar het positieve. Nou, dat, uh, dat hoop ik ook met u. En ik hoop ook dat in de komende negen maanden. Uh, de verkiezingsstrijd op een normale en eerlijke wijze gevoerd gaat worden. En dan uh, in die periode spreken wij uh, zeker nog met uh, het CDA. waarvan u waarschijnlijk lijsttrekker uh, gaat worden? Ik, ik weet het nog niet, he, oh. heel onzeker. Maar ik, wil, ik, ik denk dat ik wel door wil. En uh, uh, ik wil best wel via wethouder worden. Maar dat is aan, aan mijn partij. Maar we zijn wel al bezig, inderdaad. Oké, okay, nou. We zijn nou. bezig met, uh, met, met, met programma te maken. Uh, we, we proberen een aantal dingen anders aan te pakken. Dus, uh, en we hebben, denk ik, wel veel jonge mensen ook om ons heen. Dus ik, ik probeer vooral de toekomst, voor de toekomst, voor de jongeren van Zandvoort in de politiek te interesseren. Daar, daar gaan we ook extra mee aan de gang. Dus niet alleen maar CDA-gericht, want uiteindelijk, dat constateer ik wel, eigenlijk hebben we een gezamenlijk belang in Zandvoort. En dus, ik zit dan bij het CDA, maar eigenlijk zit ik hier namens Zandvoort. En ik ben lid van het CDA-landelijk. Maar eigenlijk heb ik mijn eigen zandvoortse CDA-afdeling... Met, met mijn leden, jong en oud, waarvoor we het doen. En samen met andere partijen. Dus daar gaan we ons op inzetten. Nou, dat is een, een hele lange verkiezingszin alvast. Dus uh, u heeft de eerste beurt al gehad. En uh, de volgende die komt eraan. Meneer Bluis, bedankt voor uw tijd en uitleg. En uh, wij gaan elkaar zeker spreken in de aankomende verkiezingstijd. Dank u wel. Ja, dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Ooh. Mm -hmm.